Zandvoort. Dit is René Passet van de AMB. Er zijn vandaag snelheidscontroles op de A2 Den bosch Amsterdam tussen de knooppunten Oude Rijn en Amstel, en op de A27 Utrecht Almere tussen knooppunten Oude Rijn en Almere. Tot zover de verkeersinformatie.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 Transmission. Transmission. Okay. Five, four, three, two, one. This is the FM Zone Ford. So Entertainment yeah. for you. Hold tight. A midnight. Am I dreaming? Oh, I'm dreaming. See you. Eva Simonsen, Take Over Control. En het is de tijd voor...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 Want je hebt toch een best wel onzekere tijd achter de rug. We kennen jou als een krachtige vrouw. Waar ja. haal jij al die kracht vandaan?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 Buffelen. Ja. We hebben er van de week één opgenomen. Drie dagen achter elkaar. Nou ja, ik eh, laat het zo zeggen. Ik zit nu al in mijn pyjama. <laughs> ja, je hoort wel, ja wel wel wel de, pot. je hoort wel eens de vergelijking tussen Joling en Gordon. Klopt dat? Nou.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 Schling eens aan de wand, dan moet je zelf doen Zoveel zorgen Want morgen is er weer een nieuwe dag En is de zon voor leven opgeborgen Vergeet niet dat die altijd naar je lacht Je zult dan zien, je voelt je stukken beter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 Ik ben Frans. En ik geef ze verwarming kopstand. En niemand, niemand, niemand zei en niemand voel en niemand, niemand, niemand hoorde, niemand denkt en niemand, niemand, niemand, niemand vond het leuk Niemand voelde, niemand niemand niemand voelde Niemand niemand niemand hoorde, niemand deed, en leuk Niemand vroeg, niemand zagen, niemand niemand leuk. niemand zei. niemand noemde, niemand niemand niemand vond leuk. Niemand, hoogen, niemand, zag, en niemand niemand oh no, sang, niemand ...oh zei, en niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand noemde, niemand niemand niemand noemde, niemand niemand niemand niemand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 op geboden. Of ge ja, ge hoe Op een biertje. Op een biertje, <laughs> ja. ja. En hij verloor Hij verloren maar liefst 1 minuut 34 op uh, Cadel Evans. Op 3 zijn broer Frank Slek verliest uh, 2 minuut 30. Feukler op de vierde plek. Knap. Tijd in geel gereden. Maar blijft nog klap op, uh, op de vierde plek.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 En we gaan natuurlijk eventjes de evenementen in de Zandvoort bespreken. Het is vandaag voor zaterdag 23 juli. We hebben het grote Salsa Festival of Tropicana Festival genoemd. En uh, ja, muziekvestiging Muziek Festival Zandvoort organiseert deze, ja, dit geweldige evenement met vijf podia's. Dus, uh, ja, het programma is als veel. volgt: doorsplein sla, staat La Miss Genta, Gashuisplein Edsel Julia La Banda Loca. Op het de het staat Gerard, Gerardo Rosales y Crisis. Op de midden staat de Tropical Sounds en aan het einde Haltestraat sta, staat Sabroso.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 We're in. Een Roemeens chickie Elena Disco Romantic. Ik neem aan, dat het zo'n uh, Roemeens chicky is. We hebben natuurlijk Alexander Stan en Ina. Ja, Precies hetzelfde. Inderdaad. Maar doet het goed in de hitwereld, hè? Ja, wat gaan we komende uren doen? Of komend uren doen uh, bij We ja, gaan we nog even door. We gaan, nou, we gaan nog één uur door <laughs> bij Entertainment View. We gaan uh, straks even bellen met Zanger Rines We kunnen er eigenlijk niet omheen. Het is zo, uh, zoveel nieuws over hem. En hij is zo populair op dit moment. Misschien ligt hij ook een beetje in de komkommertijd. Maar we gaan hem straks even.